Nieuws van 8 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Cubaanse oud-leider Fidel Castro is overleden. Dat heeft zijn broer, president Raúl Castro, bekendgemaakt op de Cubaanse staatstelevisie. Hij vertelde dat Fidel Castro op eigen verzoek zal worden gecremeerd. De huidige president sloot af met de woorden Hasta la victoria siempre, voor altijd de overwinning. Eind jaren 50 kwam Castro aan de macht... toen het zijn rebellenbeweging lukte om dictator Batista te verjagen. Castro maakte Cuba communistisch. Hij leidde het land tot 2008. Toen nam zijn broer Raúl het definitief over. In de laatste tien jaar was Castro's gezondheid slecht. Hij verscheen nog maar sporadisch in het openbaar. In april hield hij nog een toespraak op het congres van de communistische partij. Fidel Castro was 90 jaar... Uli Heunes is teruggekeerd als voorzitter van Bayern München. De Duitser van 64 kreeg 98,5 van de stemmen. Heunes was al eerder voorzitter van Bayern... maar moest de functie neerleggen toen hij bijna drie jaar geleden... veroordeeld werd tot een gevangenisstraf vanwege belastingontduiking. Het clubicoon had de Duitse fiscus voor zo'n 28 miljoen euro opgelicht. Begin dit jaar zat de helft van zijn straf erop... en mocht de oud-voetballer de gevangenis verlaten. En het centrum van Londen heeft gisteravond enige tijd zonder stroom gezeten. Daarom was het in de uitgaanswijk Soho na zonsondergang aardedonker... en sloten winkels noodgedwongen hun deuren. Ook een aantal musicals en theatervoorstellingen... ging vanwege de storing niet door. Ook het metershoge, lichtkranten en reclameborden op Piccadilly Circus... deden het niet. Het weer nog vooral in het noorden, oosten en midden van het land... kan dichte mist voorkomen en kan het glad zijn...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort. Sandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu, Tobak leeft. Het <lacht> verdomme zitten die gasten van Toebak Leeft en nou alweer. Ja, dat is toch prachtig, jongens? Alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaak. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Precies, strenger in de gaten houden. Het is Toebak Leeft op de radio. Vijf minuten over acht uit een donkerachtig uh, zand. We Zitten weer tegen je aan te oude, Nelen. Dat het ging gebeuren, ja. wisten we wel. Maar in welke omvang en wanneer is eigenlijk niet te voorspellen. Nou, het blijkt nu te zijn. Ja, klopt. We zijn nu, nu begonnen. En het uh, goede nieuws heeft ons bereikt al. Er is wat geld over, 4,3 miljard ook gewoon, hè. En iedereen roept al, ga het nou uitdelen? Hey, geef de mensen wat terug. Naar al het uh, zout en naar al het zuur uh, moet er nou wat zoet komen. Wij zijn er hier van mening. Nee hoor, de staatsschuld, gewoon terugbetalen. Nou ja, ja, je geeft de mensen al veel te veel suiker. Ja. Weet je, mensen eten te veel suiker, dus nog meer zoet. Nee, dat nee, nee, is, nee, nee, is niet goed. goed. Nee, dat geldt maar gewoon, hoppakee, doe maar in de la weer. Doe maar weer dicht. Ja, precies, uh, bewaar het meer voor, voor, voor moeilijke Ja, tijden. nee, maar ik vind, ik ben wel... We moeten die staatsschuld... Nou, ik, ik heb de staatsschuld nooit helemaal begrepen, moet ik eerlijk zeggen. Want, wat, wat was je want, ook weer? 300 miljard? Ja, we hebben onwijs veel staatsschuld, maar dat lenen we dan. Van iemand. Ja? En, en, maar elk land leent het. En lenen we nou van andere landen? Lenen we nou van burgers? Van okay. wie lenen we dat geld? Eh, je kan toch naar de bank gaan en zeggen: van, ik, kan ik van jou wat lenen? En dan maak jij een plan en zeg je: Nou, ik, eh, ik moet iets hebben voor, voor de regering. En dan schrijft die gewoon op papier: het, Ja hoor, we hebben wat geld voor je gecreëerd. Hier. Dat doen ze ook in de computer en zo. Banken kunnen gewoon geld creëren. Dus die kunnen toch ook, ook dat, dat die staatsschuld gewoon lekker uh, ja, oplossen. Ik zie net, is het is trouwens 450 miljard. Hieronder 50 miljard. Ja, dat is echt bizar. Maar goed, je moet eens vragen hoeveel uh, miljard schuld uh, zou Amerika even, heeft. Zou dat het best wel even naar mij over mogen maken. Ja, ja nee hoor. Ik hoef, ik, hoef, ik, hoef niet, ik hoef niet meer geld. Echt niet. Dan ga je, dan ja, ga je ja, rare ja. dingen verhuuren. Dan ga ik vrienden kopen en zo. Ja? Echt? Ja, uh, ja ik, leuk toch? Ja. Ja, weet ik, er wordt echt een rommeltje geworden. Nou goed, dus ik ook een beetje. Ja, gisteren. Zou jij een nieuwe vriend inkopen? Eh. Uh, nou zeg, nou stel hem echt een moeilijke vraag. Al oh, mag ik erover nadenken? <laughs> maar in ieder geval, uh, uh, naar Black Friday is er vandaag ook Black Saturday. Want ja, ja Fidel Castro is overleden. Ja. Vannacht. Ik, ik hoorde het net op het nieuws. En uh, ze gaan daar een uh, groot feestje vieren hoor ik. Uh, drinken tot het nieuwe jaar aan toe hoorde ik. Ik denk aan mezelf, ja, maar wat, wat zal er nou heel veel gaan veranderen? Ik bedoel, die broer is al volgens mij een aantal jaren aan de macht. Die Fidel Castro is voor mij alleen maar een uitgangsbord. Zo van, kijk, de Castro's zijn nog wel aan de macht. Dus volgens mij gaat die uh, broer het gewoon verder zetten... zoals het altijd gebleven is. Dus uh, ik ben ja, nieuwsgierig. Ja, voor mij verandert hem niet zo heel veel, maar... Het enige wat veranderd is, is natuurlijk dat uh, Barack Obama op bezoek is geweest. Ja. En die heeft natuurlijk uh, de hand uitgestoken. Ja, en uh, Trump gaat dat vast door. Oh, wacht. Nou, nee. Oh, die had andere plannen, geloof ik, hè? Maar nou, ja, goed, wie weet gaat dan Barack Obama in de vrije tijd... Ik zou denk, denken, zou toch wat mooier zijn als maar Trump toch wat milder wordt... en uiteindelijk zeg uh, ja. Barack Obama zegt van... Eh, uh, zou jij misschien minister van Buitenlandse Zaken willen worden dan? Dat zal wat zijn. Ja. Want hij is wel goed in contacten met het buitenland. Ja, ja, ja. ja dat, dat, gaat, dat kan niet ja, de over de dat kant gaan. Dat kan Nee, nee, Dat, nee, dat nee, kan nee, hij nee. niet doen. Man. Ja, dat kan hij gewoon hij niet doen. Wel, hij, hij is wel overduidelijk stuk milder geworden. Dat is echt wat zo. Dat waren, daar hadden we ook op gehoopt. De boombeds op de zaterdagmorgen in Boutoubak live. Fijn de toestel op aanstaan. And give me a try. Probeer het eens een keer. I know that I like to like? I succeed, but I just need you in that fur coat. Womit zijn van die andere beestjes die je vooral in Australië tegenkomt? En Give Me a Try. Ze hebben trouwens vorig jaar nog een nieuwe CD uitgebracht. Uh, 2015 lees ik een Glitterburg. En er uh, zat ook daar een single van uit. Dat heet uh, Greek Tragedy. Dat is me helemaal ontgaan. Ja, nou goed. Ik zal er eens mee verdiepen. Sorry. Ja, wie weet, komen ze dit jaar wel weer met iets nieuws uit? Dat weet je nooit. Nee? Met dat soort beentjes. Goed, de zaterdagmorgen, 10 minuten over 8. En um, we lezen allerlei berichten in de krant. Straks ook weer de Zandvoortse berichten. En uh, ja, er is genoeg om het radio aan te laten staan, zal ik uh, zeggen. Niet waar? Ja, zeker. Maar ik heb even een dingetje wat ik me de afgelopen week heel erg afvroeg. We gaan steeds meer dingen uit Amerika over laten komen. Ja, Dat is ja? op zich allemaal prima. Vind, Tuurlijk, vind ik allemaal prie. achter. Nou, wel. Weet je, we hebben uh, uh, Halloween, uh, kerstmis wordt steeds meer op z'n Amerikaans gevierd met cadeautjes en dingen. Nou, vind ik allemaal prima. Alleen, waar komt in vredesnaam Black Friday vandaan? Ja. Waar kan... slaat het op? Echt, ik hoorde de afgelopen tijd op de radio... Ja, Black Friday sale. Waarom hebben we een Black Friday sale in Nederland? Waarom? Nou, om, om het allemaal een beetje weer op gang te helpen. Ja, dat zou best kunnen, maar... Ja, ja het komt het toch niet op dat allerlei bedrijven in Nederland... zitten die uit Amerika vandaan komen. Is dat dat misschien? Ja, maar bol.com doet het. Uh, ik bedoel, uh, bijvoorbeeld ja. hey, Nederlanders, een Nederlander, een Surfbedrijf krijgen we niet. Ja, maar Black Friday heb ik toch het idee dat je dan voor een de deur moet gaan staan. Ja, maar... En dat je naar binnen moet wurmen, uh, en iemand ook bijna neer moet slaan. en een televisie uit zijn handen moet graaien? Dat is Black Friday. Ja. ja, en hier in Nederland heb je 20% korting. Nou, we, hebben, we hebben de dode dwars dagen. Dat is een beetje vergelijkbaar. Dat is een beetje vergelijkbaar. Maar ja, ja. Die, daar zijn ze mee gestopt. Ja, nee, dat was voor het gepeupel. dan ja. krijg je allemaal voor, echt van die nare mensen af. Gewoon die van zeg maar, het platteland. Die ja. komen nooit in de stad. We nee. willen het voor het hoge segment willen we nu gaan inzetten. Ja. Ja, ja, ja. Dus die, die hebben het afgeschaft. Maar ja, het is wel grappig. Maar het, ja, ik maar, heb ik, ook gekeken het, het, trouwens. Heeft, het heeft te maken met, uh, uh, zeg maar, de... de Thanksgiving. Daar heeft het mee te maken. Dat je ja. cadeautjes schrijft met Thanksgiving. Ja. En daardoor is alles een heel stuk goedkoper op Black Friday. Omdat dat de dag is voor... Oh, da da oh, dat oh. is volgens mij de, de redenatie. Oh, maar Ik dacht dat het te maken had dat zeg maar, dat, dat de dag is dat, dat we de donkere mensen zeg maar, in de winkel lieten. En dat die dan voor weinig geld iets mochten kopen. Is dat het? Wauw, dit. <lacht> nee. Is dit, dit is echt nog erger dan discrimineren misschien? Dit? Ja, dit is Oké, oké. We hebben nu het punt bereikt dat die echt lager kunnen gewoon niet. Oké. Okay. Ik dacht dat het was. Nee, zonder gekheid, daar heeft ze niet mee te maken. Het heeft te maken met dat iedereen de straat op gaat geloven, dat er dan de, de auto's vaststaan. En het heeft te maken dat, zag gisteren bij een vandaag toevallig hoort dat ze uit de rode cijfers gaan komen die dag. Dus dan kom je okay. vanuit de rode cijfers, kom je in de zwarte cijfers en dan gaat je grafiek zo in één keer stijgen naar heel veel okay. winst. Nou, ik, ik, vind, ik vind het helemaal... Ik, het past ook helemaal niet bij Nederland. Like Friday. Nee, nee, ja, we gaan ook niet opeens de elfde van de elfde vieren... omdat ze in China dan een of andere feestdag hebben. Nee, dat is waar. Maar goed, alles verandert. Alle culturen veranderen. En wij moeten ook ons een beetje aanpassen. Dag, Zwarte Piet. <laughs> ja, ik ben ervoor, hoor. Echt, ik ben ervoor. Ga op met die Zwarte Pieter. En ik denk, hou ook met die Sylvana Simmers elke keer uit te in televisieprogramma's. Ja. Hou er eens mee op. Ja, nodig, ik bedoel, dan, een, het, nodig is... dan een goed aangeklede Zwarte pieten ja nou, nee. Nou zeg. Nou, daar ben jij weer aan het discrimineren. Nee, ik, heb sowieso, ik ben klaar met zwarte Piet, maar ik ben ook klaar met nou. Sylvana Simons. Ik ken haar verhaal al. Ik vind het vreselijk voor haar. Het lijkt me ook afschuwelijk hoe zij leeft. Maar vertel nodigen Nodig haar nou niet uit en laat haar niet praten. Want het is zo irritant. Ze is traag, ze is langs en vertelt ik hetzelfde verhaal. Het gaat altijd over haar. Het gaat niet alleen over haar. Het gaat over meerdere mensen die discrimineerd worden. worden er zo moe van. Want hoe meer je haar op de televisie laat, hoe meer mensen zich gaan ergeren, hoe meer tweets zij krijgt. Hoe meer ja, berichten. Ja. En dat is, dat is er niet waard. Kom op, hou op erover. Ja, dat vind ik sowieso, als mensen gaan zeuren over het feit dat weet je, je wordt bekend in Nederland, uiteindelijk kies je daar over het algemeen zelf voor. Ja, redelijk wel. Ten, tenzij, uh, zoals die vrouw die toen uh, voor die, met die BMW ja? Ja, dat is nou ja, dan een, sa ja. een, een samenhang van omstandigheden ja. waardoor uh, zij niet helemaal tactisch was en ja. dat is een hit geworden. Maar voor de rest, zij hij heeft ervoor gekozen om zelf uh, uh, bekende Nederlander te worden. Dan moet je niet raar aankijken als je via Twitter, via Allee. wat voor wegen dan ook. benaderd wordt door mensen die je niet eens kent. Ik nee. bedoel, ja, dat hoort erbij. En, en het is op nou, oh, zichzelf wel weer lullig dat Geert Wilders daar heel erg. ja, raar op reageert. Terwijl je denkt, die steunen elkaar. omdat het er zelf wel ontzettend worden lastiggevallen door de, de mensheid. Maar hij reageert er heel erg op van. nou, dan moeten ze maar stoppen met denken. Ja, en ja, dat en is wel dat, heel dat makkelijk. Dan, dat is dus. dan weer. Want beveiliging is voor haar niet nodig, want en ja, wilders die heeft natuurlijk helemaal geen beveiliging en zo. Dus nee, ja, nee, nee, goed. Dit ja. is, is een discussie gaat toch heel erg lang duren. Maar Gelukkig. Ik, had, echt. Had, had Rut daar een goede, goede mening over? Ja. Die, wat, die zijn ook weer dat het een uh, wat, wat zijn ook een zielenpiet? Dan ben je geen strijder voor het vrije woord. Dan ben je echt een zielenpiet. Ja. Yeah. Ja, dat zei hij over Wilders ook. Ja, echt, dan ben je echt een Zulipiet. Echt een zielpiet. Zielpiet. Ah, Oké, dat is ja. grappig. Hij haalt altijd woorden uit de kast. Ja. Nico, oh, ik al heel lang niet gehoord heb. Nee, nou ja, goed, daar had Wilders ook altijd een handje van, hè? Mieters ja. en. Mieters. Uh, nou goed. goed, tot zover straks onder andere voor te Eerst maar eens even een uh, moppie muziek. Een, een plaat met een gitaar. Ken je ze nog. Haal van Biffy Cairo. Lately, it's hard to let you know that I'll never learn. I'm on the turn It's time to squirm We're back to the wall My cage is built CFM. Tubak leeft. Amazing is een beetje. En het nummertje heet uh, Ambulance. De eerste keer dat ik het zag, denk ik van... het gaat, gaat over iemand die moet gereanimeerd worden in een ambulance. Oh, gezellig. Daarvoor trouwens Bifi Kylo. En uh, dat heet H oh, oh Lekker gitaarbeentje. Dit is nog het eens de gangbare, het een van de gangbare stukken. We hebben ook veel meer en die gitaarstukken, die zijn nog veel lekkerder eigenlijk. het is dus de zaterdagmorgen trouwens. Net hoor je nog een stukje van Barack Obama natuurlijk... van die toespraak. Who you are, oh, dat Ah, zo'n mooie toespraak. Echt or opzwepend you... ben je... Mark Luther King-achtig. En waren ze ja, dit is toch... ja, dat is vleden tijd, dit gaat niet meer gebeuren. We hebben nu een nieuwe president... en die heeft wel leuke one-liners, maar ja... dat, dat haalt het dat niet, hè, he, bij wat Barack Obama heeft gedaan. I alone can fix it. ja. Dat zijn leuke kreten en Hillary Clinton had hadden dan weer een leuk antwoord op. Don't believe anyone who says I alone can fix it. Maar goed, ja, nou ja, we zullen het zien. Donald Trump is al wat milder geworden. En ik hoorde wel vanochtend dat in Wisconsin geloof ik, hadden ze toch nog wat twijfelen over de uitslag van, uh, van de stemmingen. Dus ja. ze gaan het daar opnieuw tellen. En er waren nog een paar staten die dat ze dachten van, ik weet niet of het allemaal wel goed gegaan is. Dus het zou toch wat zijn? Het zou toch wat zijn. Dat Hillary Clinton toch. Eh, yeah, eh, ja, krijg, dan krijgen we. Dan, <laughs> krijg dan, dan krijg je echt rellen. Dan krijg je so. echt rellen. Dus het neemt nu net een beetje af. We zien nu net dat uh, Donald Trump milder wordt. En die muur komt er niet. Obamacare blijft. Bepaalde dingen worden eraf gehaald. Bepaalde contracten met het buitenland worden dan wel uh, veranderd. En, heet, en dan een even komt de uitslag... Nee, sorry, het, niet helemaal, het klopt toch niet helemaal. Hillary Clinton hebt geworden. gewonnen. Wat? Nou, weer allemaal de straat op. Ja, heel fijn. We zullen het zien. Dan raak je, dan raak je toch wel een beetje van... In de war. Precies. Hebben we nog een beetje technisch nieuws? Nou, niet super technisch, maar... Nee. Een Amerikaan, uh, die, uh, die was uh, ongeveer 18 maanden, uh, 18 maanden geleden, anderhalf jaar... Uh, was hij lekker aan het ijsvissen. Hè? En toen gleed zijn telefoon uit zijn handen... Ja. Yeah? Vol het schat in. Dus ja, die telefoon verdwenen, klaar. Ja, over. Nou, Vervolgens was nu door een uh, gelukje. Is de telefoon uit het water gevist. En uh, de telefoon uh, is schoongemaakt. En hij doet het gewoon nog. Echt waar? Ja, het was een, uh, het was een, uh, een iPhone. En uh, zo te zien, een uh, 4-serie, denk ik. Oké. Okay. Maar uh, ja, uh, okay, ja die, die zijn net al. 3 is heel goed, een 4 wordt minder. Ja, geef een. De consument moet natuurlijk wel consumeren. Dus je gaat geen telefoon maken die je leven lang meegaat. Dus hij wordt steeds minder natuurlijk. Ja, Uit, ja, de de ja, vier is nog wel goed. Dus ah ja, dus, wel. Uh, ja, de, de, hij wint het nog steeds niet van de Nokia. Nee. Dat uh, is een soort... Uh, de blackbox is, uh, uh, is uh, minder sterk dan de Nokia, zeggen ze altijd. Ah, okay. maar, uh, ja, het is wel grappig. Ja. En hoeveel hey. maanden had hij nou onder acht maanden? 18 maanden. 18 maanden, 18 maanden heeft hij onder het ijs gelegen. Hey, je, nee. Toen is in die tijd, weet je nog, 18 maanden geleden Was de wereld heel anders gewoon. Ja, ja, dat ja, zeker ja, ja, de... toen, nee. toen hadden we minder snel internet. Ja, en hadden we toen zontelefoon? Nee, dat niet. Nee, zo ver was het ook weer niet uh, afgelopen Straks de brief van deze plaats. Eerst dus de koeks. Bad habits. Hey, with you. De gewoontes leer ze maar eens af. Het is ijselijk moeilijk. Zandvoortse berichten. Oké, okay, oh sorry, Zandvoortse berichten. Ja, ik zal het niet precies, maar een beetje vage inhoud. het is bijna half negen. Het is echt een beetje, echt een lekker beetje op tijd. Natuurlijk tijd voor de Zandvoortse berichten. Ja, hoop te doen in de. Uh, er is een bestuurscrisis in uh, Zandvoort. Ja, het, het is echt chaos. Ik het weet niet, niet wat er aan de hand is. Willy is als laatste afgetreden en Bob De Vries van de OPZ. Die bedichten D66 van dat vriendjespolitiek hebben toegepast. Natuurlijk met het de Watertorenplein. Dat, ja, dat is een plan doorgekomen natuurlijk. Dat, dat zou favoriet worden en dat klopte niet helemaal. Het moest bij, bijgeschaafd worden. Terwijl die andere plannen, die waren eigenlijk goedgekeurd. En uiteindelijk, die werden het niet. Nou, het is een heel veel gedoe. Ja. En uiteindelijk ja, ligt het allemaal over hoop. En moeten ze eigenlijk. nog gaan praten. En, nou ja, goed... Ja, ja, en het mooie is, er is een, een raadsvergadering uh, afgelopen dinsdag... Uh, werd die geschorst door een motie van wantrouwen. Ja. Omdat, ja, uh, uh, nou ja, oké. Okay. En vervolgens uh, het raadslid, Bob de Vries, uh, van OPZ, die die dat zeg maar aan die dat had dat, aangedragen. Die heeft nu de vergadering dat ze het willen vervolgen. Yeah. Had hij zich ziek gemeld. Yeah. Dat je al denkt van. Mm, ja, niet handig. Nee. <laughs> nou ja, vervolgens heeft uh, Freek uh, Veld, Veldwiets. Yeah. Heet hij geloof ik. Die is ook van de Openzet. Die heeft weer. Ze, ze, uh, die starter. Die, die, die nieuwe vergadering, zeg maar. Begon hij met uh, melden dat hij het vertrouwen in zijn partij opzegt. Dus dat hij uit de fractie stapt en een e als eenmansfractie verder okay, gaat. Oké, het laatste had ik niet meegekregen. Ja, dat uh, het ja. staat ook op de site van, ja. uh, van, van uh, de Zandvoets Courant. Is ook uh, vrij uh, recent nieuws. Dus, ja. Maar het is wel één grote chaos, hoor, uh, in de gemeenteraad. Oh, het Watertorenplein. Jongens, laat het me zoals het was. Wanneer zijn er ook weer verkiezingen? ja. Jezus, wat een Je met dit... Uh... Nou ja goed, uh, we zullen het afwachten er komt binnenkort wel weer aan. Nienke Meijer zei er van tevoren, uh, zijn er alle emoties aan verbonden. Jongens, hou overzicht. Er wordt beticht van chantage en dat soort dingen allemaal. En laten we er uh, dan met wijze mensen naar kijken. Maar dat, dat, nee, dat was tegen doof in oren gezegd natuurlijk. Verder, uh, zondagmiddag raasde er een enorme herfststorm over uh, Zandvoort heen. De brandweer en de politie moesten diverse keren uh, handelend optreden om erger te voorkomen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen door het natuurgeweld. En met, man, met een kracht van 10 op de schaal van Richter. Beauvoir is het, hè? Beauvoir is, uh, is het uh, geteisterd. Gelukkig uh, viel er, het viel dat eigenlijk wel mee. Ja, de nieuwe daklijst van uh, uh, de LCD moest uh, vastgezet worden. Nou, Goed om er op tijd bij te zijn. In plaats van dat je achteraf alles moet uh, repareren. Dus ja, het was een flinke winter afgelopen zondag. Goed, wat nog meer? Wat, hoeveel hoeveel Beauvoir was het ook weer? Ja, 10 staat hier. Wow, dat is nog best wel heftig. Ja. Ja, je zit aan de kust ook natuurlijk. Je krijgt het met de volle uitzee krijgt het op je, op je dak, zeg maar. Nou, verder, uh, zijn er nog andere Zandvoortsberichten? Nee, zeker. Nou, doen we straks nou. in twee uur doen we gewoon ja, nog wat we meer zandvoortsberichten. Uh, nog een hapje. En even uh, evenementagenda. Op. Evenementagenda. Is niet onbelangrijk. Hè? Wat speelt er allemaal in Zandvoort? Wat kan je hier zien? Eerst even een zwevel. Een Beentje wat pas geleden in Nederland was. Bellas heten ze. En hefrit. Hou vol, geloof in jezelf. We'll shut you out. Muziek Palace En ja, ik snap niet dat je je bent Dan Palace noemt, want dan ga je googlen natuurlijk En dan krijg je een palais Dat klopt, of je krijgt een Chinese restaurant Waar je dingen kan bestellen En dan wordt er langs gebracht en denk je van, hé hey, wat? Oh ja, ik was de band Palace aan het zoeken. En dan moet je band erachter doen. En dan krijg je natuurlijk wel. Ze waren afgelopen week, de 9 november. Ah, dat is alweer heel lang geleden, 9 november. Waren ze in de Bitter bitterzoet? En als voorprogramma hadden ze baby. Uh, hoe heet die band ook weer? Die heb ik ook heel veel gedraaid. Voorprogramma Beach Baby. En die heb ik ook heel veel gedraaid. Dus uh, nou goed, kijk. Wij vertegenwoordigen een beetje de nieuwe beentjes. En die ben ik terug op, hè? Goed, het is uh, even na half negen in uh, Zandvoort. Wij kijken ook altijd even de wereld in. Je hebt iets over gevangenissen, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Je kent het wel, zeg maar. Uh, standaard in films. Je gaat lekker een taart bakken. En dan stop je een vuil in. En, oh ja, ja, ja, ja. en dan breng je die naar de gevangenis. En dan kan je, je, je, je geliefde kan ontsnappen. Nou, Dat is natuurlijk helemaal... Ja, dat, daar trapt niemand meer in. Nee, Als je met een taartje uit. binnenkomt. Dan gaan uh, ja, ze ga eerst ja. hem zo open trekken. Ja. Uh, ja, schreef je nu gewoon een jackenboord. Ja, gewoon jack. een hele grote taart. Maar jackenboorden. Ja, ja. nee, wat, ze, wat ze nu hebben gedaan in een Deense gevangenis. Hebben ze met een drone... Hebben ze uh, een pakketje naar het raam gevlogen en daar konden ze zo... Er zat mobiele telefoon, zaag, uh, opladers uh, uh, en, en nog wat ander gereedschap. Uh, zat er in de, uh, in, de, in de bagage van die drone. Okay. En ik denk ja, hartstikke slim. Maar ja, helaas, uh, de, de, het gevangenispersoneel zag de drone vliegen is gewoon naar de cel gelopen. Ze konden helaas de drone niet vangen. Nee. En ze weten dus ook niet wie hem bestuurd heeft. Maar uh, ze hebben wel... Uh, uh, ja, ze hebben, ze, ze hebben in ieder geval de, de ontsnappingspoging. Uh, uh, ja. Overigens vond ik nog een ander berichtje uh, van een tijdje terug. Ja. En dat was uh, een, nog een andere manier om, om spullen, dit soort spullen in een uh, gevangenis te smokkelen. Hier hadden ze namelijk uh, het gereedschap en, en de mobiele telefoons... aan een kat met duct tape vastgemaakt. Een kat... Ja, een kat. Okay. Die kat probeerde dus... Uh, ja, die probeerde naar z'n te komen. Yeah. En uh, ja... Alleen, ja, dat gaat natuurlijk niet helemaal goed. En ja, ook die werd onderschept. En, uh, maar dat is wel vet. Het ja, ja, is, is gewoon een, een, een, soort, een soort... Ja, Nia-kat. Hoe vet. En, ja, dat ja, ja, is leuk. Daar gaat, daar gaat een kat. Ja, helaas. Daar Ik gaat vind het wel slok slok ook dat met tape aan hem vastgekopt. Wacht, oh man, die is echt een naakte kat geweest. Een tijdje moest weer even aangroeien. Dat is wel duidelijk, ja. natuurlijk. Nou ja, wij kunnen maar één ding zeggen. Nooit meer doen, hè? Nee, precies. Nooit meer doen. Nooit meer doen. Nee, no, nooit doen, nee, is Nooit is echt, meer doen, maar dat is da echt. Dat ben je toch ook wel een beetje een. Dat ben je echt een pieter. Precies, hè? Zorg dat je gewoon niet in een gevangenis terechtkomt. Dat lijkt me een veel beter plan. Dat, dat is zo'n een, een goede tip. Nee, eh, tip. goede tip, hè? Ja, man. Ik heb ze wel voor mezelf opge opgeschreven als dus vergeten. is natuurlijk altijd de goede tip. zelf. Kijk, okay, Nederlands beetje wat is dit waanzinnig Indian Asken and really want to tell you Ja, wat een leuke plaat Dat het verhaal naar mijn gevoel erg is opgeblazen. Nou, dat weet we. ik allemaal niet hoor. Daar ga ik me niet over uitlaten Goed, I uh, really want to tell you something. Indian Eskin is een Nederlands bandje. Dat kan je hier vaak horen met je Nederlands bandjes. We zitten nog steeds een beetje te... De baklei over dat ja, de afgelopen week dat heel veel ook over discriminatie. En ik moet zeggen, ik was gisteren naar Radio 1 aan het luisteren... en heel vaak kom ik daar Kees van Amstel tegen. Kees van Amstel is ooit hier begonnen. bij dit radio Hij deed dan ook Goedemorgen Zandvoort. En uh, dat was toen niet in Hotel Hoogland, maar een ander uh, uh, uh, café was dat geloof ik. Ik weet niet eens meer waar dat was, maar goed. En uh, nu doet hij daar een, uh, een column, die leest hij dan voor. En dan is hij is een leraar op een school met... Uh, Gemixte culturen. Heel veel donkere kinderen heb je daar op school. En hij zegt: Ik was afgelopen week ontzettend boos. Want een van mijn beste leerlingen. die had gesolliciteerd als stageplek en zoiets. En die werd niet aangenomen. omdat ze blijkbaar zwart was. En dan had zoiets van: Hé? Oh ja, is die zwart? Daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ja, is waar. En toen, dacht hij, en toen was hij boos. En dan dacht hij: Van maar wacht even al dat gedoe over discriminatie. Ik heb heel veel donkere mensen in mijn klas zitten... maar eigenlijk al die donkere mensen... krijgen toch best wel veel kansen in de maatschappij. Dus toen dachten we... Dus, jeetje, we worden nu echt afgegilderd... als een land waar heel veel racisme heerst... terwijl heel veel donkere mensen toch wel kansen krijgen. Dus we moeten niet zeggen discriminatie, dat discriminatie... niet. dat is er wel... Maar zoals we nu het uitlichten, lijkt het wel of we alleen maar dan discrimineren zijn. Hij wilde het ook even relativeren. Ik denk, jeetje, voor een goeie. Want hij heeft dan meer ervaring, maar hij heeft dus heel veel donkere mensen in zijn klas zitten. Dus hij maakt er van dichtbij. Dat dan Dat denk ik toch wel. Kijk, je hebt natuurlijk twee verschillende. Je hebt de werkelijkheid en je hebt de media. Ja, de media. En de media is maar op één ding gericht: gewoon kijkcijfers halen. Ja, dat Ze moeten geld verdienen. En dat doen ze niet door te zeggen... oh, oh, ja, nee, maar er wordt heel weinig gediscrimineerd. Ja, maar lekker interessant, weet je wel, dat is niet spannend. Maar op het moment dat je vertelt... ah, daar zijn mensen allemaal die worden gediscrimineerd en dat is allemaal erg, en je schept dat beeld dat dat een heel groot probleem is, dan gaan mensen willen daar meer over weten. Dus die gaan meer lezen, lezen, lezen. Dat is het idee. Nou ja, heb ik heb ook gisteren, of nee, twee dagen geleden, zat ook een, een, een zanger zat bij, uh, weet het De Wereld Draait Door. En die had alleen gedichten gemaakt. En dat ging ook over discriminatie en zoiets. En ging die gedichten voorlezen. En toen kreeg ik er al een beetje gevoel bij van, van: ja, jij zit hier om je gedichten te presenteren? Of wil je iets bijdragen aan de, de discussie over discriminatie? Dat was ook een beetje een dubbel gevoel. En ja, De Wereld Draait Door is ook een beetje uit op van: een beetje makkelijk, iedereen een beetje toegankelijk. Van, ja, jong, het is, het is wel staatstelevisie, zeg nou, ik. De, Objectief blijven, hè? De, de, de wereld draait door. Het is gewoon één groot reclamebureau voor ja. een bepaalde, ja, uh, is... bepaalde personen, hoor. Dat, uh... Ja, dat is waar. Maar goed, ze ja, willen een heel breed publiek aanspreken. En vooral heb ik het idee, de 50 plusser altijd. Ja, met ja? die oude meuk en al die oude. Ja. ja, maar je hebt heel veel jeugd. Die, die... Die, die, die staan boven hun generatie. Ja. En, die, en die houden van oude meuk. Ja, ja soms wel. Ik was gisteren wel nog op een feestje. En dat de echt jongen, echt rond de twintig gewoon. Die waren allemaal echt hele oude surfmuziek aan het maken. Toen dacht ik, wat is dit voor gek, joh. Ja, maar echt, dat is wel tof. Dat is wel tof gewoon, weet je wel. Echt een beetje jaren zeventig. Net niet flauw maar, maar wel wat de jij, gitaar. Wat deed jij hebt een feestje met twintigjarigen? Ja, ik weet niet. Ik denk, probeer eens wat anders. Denk je? Je had het denk. net over mijn vriendin wilde inruiden. Ik denk, nou... Hé, we gaan eens even kijken, gewoon... Nee, helaas, in het donker misschien. Uh. Maar goed, dan wel binnen blijven en niet de straat op gaan, dan valt het tegen. Nou goed, zonder gekheid, ja, het blijft een moeilijke discussie. Ik blijf me afschuwelijk als je gediscrimineerd wordt. Maar ja, het, ja, soms moet je het niet groter maken dan het werkelijk is. Dat het was mijn strekking van dit verhaal. Oké, okay, van leuke bedrijf, Jerry, Ik heb een leuke baan ja, ik vuur die leuk. Ik heb een mooie vriendin die ik af en toe leuk. Ik heb een Maar waar ik vaak naar kijk, maar het is niet helemaal waar ik u van verwacht had. Maar het is niet helemaal waar ik u van verwacht had. Oh, ik rij aan acht van en naar de zaak, dus ik zit lekker luxe als ik in de file sta. Oh, en als ik vlieg vlieg ik business class en als ik er al ben dan is de rest er pas. Maar het is niet Come Maar gewoon niet, dat is beter. Ja, je had, je had toch iets anders verwacht. Het is niet helemaal wat je ervan <laughs> <van> verwacht had, trouwens. <laughs> Eagle. Ja, uh... het, was, het, het klonk precies zoals ja. ik het verwacht had. Ja, <laughs> gewoon lekker straight gitaar. Harry, een beetje van de Trox, weet je wel. En van de ramones Daar is het volgens mij van afgepikt. Jerry, hormoon, ego-trip. Hij schrijft ook boeken. En dan maakt het op de zoveel tijd ook een cd Dit hele cd staat vol met grappige stukjes muziek. En uh, ja, je moet er gewoon even in duiken. Dat is eh, geinig. Maar, nou, dames en heren, heel mooi. We zijn weer over op de stoepelkleed tot de radio. Straks zijn nog meer uh, geinige plaatjes natuurlijk. Uh, eens even kijken wat je allemaal voor je klaar hebt gestaan. Me. ja precies wij we gaan het allemaal draaien voor iedereen drijven en een stukje muziek nou wat, zeg, wat heb je allemaal weer voor ja, ik ik heb de laatste tijd een beetje het gevoel dat ik geen zin meer heb om bereikbaar te zijn oh, het, oh, het is een beetje je wordt maar verwacht dat je de hele dag altijd maar je telefoon opneemt ja. je berichtjes meteen beantwoord uh, uh, overal gevonden wordt nou dat, uh, ik ben er een beetje klaar mee ja? ik heb een beetje besloten om mijn telefoon gewoon even iets meer aan de kant te leggen ja? uh, en uh, nou lees ik hier een bericht van twee Zweedse programmeurs. Die hebben een nieuwe site uh, gemaakt. Um, en daar log je even in met je, je Google-account. En dan zoekt die, krijgt hij daar even de gegevens van. En dan zoekt hij jou op internet. Overal waar je ooit bent bij aangemeld. Als Facebook, Pinterest, Twitter, LinkedIn, Dropbox. Alle meuk, zeg maar. Yeah? En dan kun je gewoon zeggen van... Oké, okay, verwijder account. Echt waar? Ja, waar. En dan kun je dus gewoon... In principe zou de site, uh, uh, gaan ze proberen om ervoor te zorgen... dat je helemaal van het internet af kan verdwijnen. Het wordt heel lastig, want ja, er staan natuurlijk allemaal... Uh, sites hebben jouw gegevens gebruikt om weer daar... En, maar in ieder geval... Dat is wel een klusje volgens mij. Het, uh, het is wel een klus, maar yeah. uh, ja, soms denk ik ook wel eens... Het lijkt me ook wel eens lekker. Ik, het vroeg, vraagt me wel eens af, hoe deden, we dat in, hoe deden jullie dat vroeger? Als je vroeger een afspraak had met iemand... Ja. ja. Dan, dan, dan moest je dus echt ergens afspreken. Ja. En dan moest je een tijd afspreken. En dan moest je ook op die tijd daar zijn. Ja, want ja. anders, ja, als, je daar niet, als diegene daar niet was... Ja, dan kon je het niet bereiken. Nee, dan bleef je gewoon wachten. Want ja, je, kon, je, kon, je kon wel je telefoon pakken. En, of een telefoon daar in de buurt vragen aan iemand uh, thuis of zo. En dan naar zijn huis telefoon. Maar ja, als die onderweg is, ja. Ja, dat, ja precies. Je bleef gewoon dus, thuis als je telefoon kreeg. Nee, nee sorry, ik ga vanavond niet mee. Want ik, krijg een, ik, be, ik heb een uh, belangrijk telefoontje te verwachten. Ja, ja wauw. Maar ja, dat, was, is echt, dat is echt is, zo uh, bizar. Dat ja, of oh, je moest even naar een telefooncel... dan sprak je af in een telefooncel... bel me sowieso laat. Je telefoonnummer, kon, je, kon je na de telefooncel bellen? Jij kon naar de telefooncel, de telefooncel bellen. Oh, wow. Ja, Dan moest je dan wel even uitzoeken wat het nummer was natuurlijk. Maar het kon wel. Dus dat ja, waren twee. Okay. Dat waren twee. weg echt heel lang geleden. weet ik nog wel. Ja, Hou nou eens op met die telefoon. Wel, ben vandaag even niet bereikbaar. Ik ben het, uh, met een radio-programma nou ja, het, me, het lijkt me zo lekker om gewoon even een maandje... gewoon echt gewoon helemaal zonder... Zonder al die communicatiemiddelen te weten. Okay. Ja, Volgens dat, mij kan je het niet meer. Maar. Nee, ja, ik ben toch wel van de oude generatie die eigenlijk. De, waarschijnlijk nog met een half been in staat. Denk ik. Want ik doe ook niks op Facebook. Weet je. Want sommige mensen reageren. Pas geleden kreeg ik een. Ja, een, een Facebook, Facebook is nu ook een beetje voor de ouderen. Hè? Dat, ja, okay. dat, is een beetje, dat is een beetje over. Zeg maar. Als je. Als je 40 plus bent, dan, dan gebruik je Facebook. Dat ja, is een okay. beetje, ja, ik ben 50 plus en ik gebruik Facebook helemaal niet. Dus ik ben weer die andere groep. Maar ik kreeg pas geleden een berichtje. Gefeliciteerd met je verjaardag. Want ik heb op mijn Facebookpagina heb ik ooit aangemaakt. We hebben hem hier volgens mij aangemaakt. Voor ja. mijzelf zelf van Wilco Toebak. en ja, hebben een ik willekeurige vol, verjaardag gepakt. Volgens mij heb ik gewoon een willekeurige verjaardag gepakt. En ik was geboren in 18 zoveel. Dus <laughs> pas geleden was iemand scherp. Die zei, dag, gefeliciteerd. Je bent 160 jaar oud geworden. Best knap. Je ziet er best goed uit toch voor je leeftijd. Nou, maar, dat zou ik niet per se maar, willen zeggen. Je krijgt ook automatische berichten. Gefeliciteerd met je verjaardag. Ja, je hebt helemaal niet opgelet. Maar goed, ik let ook helemaal niet op. Dus ik bedoel, ik wil ze niet verwijten. Dat is helemaal niet. Goed, goed om door dat Facebook geweest is. Ben ik weer hip. He? nou, Zo is het ook nog een keer. Uh, heart, heb jij heb dan nog? Deze band het I Hear Sharks. Ik hoor haaien. En dit is uh, A Lost Forever in de uh, zaterdagmorgen. Ze komen Duitsland vandaan. We staan er nu zo heel erg lang. Dit is een van de laatste plaatjes. Goed, hoe, dus, klinkt het, uh, hoe klinken haaien? Ja, geen idee. I Hear Sharks, de band. Nee, goed, je kan ze misschien wel horen. Dan hoor je ze spetteren. Spetteren en spatteren. Dat zal het zijn, denk ik. Die wil je die? Ik zie weer een vlogger. Wie is het ook weer die vlogger? Uh, uh, oh, ja, hoort je ook alweer. Ja, Enzo Knol. Dat is, wel, dat is op en... zich wel een interessant uh, artikel. Okay. Um, want er zijn heel veel. Uh, Enzo Knol is namelijk aangeklaagd door de Reclame okay. En dat vind ik leuk. Sorry. Ja. Ja. Dat, dat uh, uh, hij uh, even zijn weg. sorry. Yeah. Uh, hij heeft namelijk uh, reclame gemaakt. In uh, hij, hij is betaald yeah. door uh, bepaalde uh, uh, um, merken yeah. om daarover te praten in zijn vlog. Ja, logisch. Wow. Dat doen ze allemaal, toch? Ja, dat hoor je Maar al als red. je dat doet, maak je reclame. Ja. En dat hoor je te melden. Je, je mag geen reclame maken... Nee? zonder dat je uh, uh, laat merken dat het reclame is. Je okay. moet dat aangeven. Dus ja, hij, ze, ze hebben en? hem en, uh, ja. Hoeveel miljoen er gaat hij? Die... Er staat een boete op. Nee? Hij, hij, hij krijgt een, Op dit moment heeft hij nog geloof ik, een waarschuwing gehad. Ja? Maar er, de, de, um, de boete is... Uh, 225.000 euro. 250.000 euro, oh, was. Ja, idee. het idee. Uh, ja, is echt een dingetje. Ja, ik ja. dus, uh, ja, ben altijd weer verbaasd, ik kijk er nu, af. stopt toe. hij nu met vloggen, wordt iedereen gelukkiger van. Ja, nou ja goed, het, ja, sommige mensen die zijn, die zitten er toch elke keer naar te kijken. Precies. Ja, ik kan, kan er niks vind... voor zeggen. Maar ja, je hebt ook mensen die nog niet het radioprogramma luisteren. Ja, dat kan je ook niet voorstellen, dat is een nee, follow exactly. Pas right. de laatste vlog van ik heb gezien, om te kijken met mijn zoon, toen kreeg hij lampen om zijn vlogs te belichten. En dat ging hij dan in, voor de camera opbouwen, die lampen. En de, uiteindelijk stonden de lampen waar hij dan weer voor ging staan om het vlogs op te nemen. Ik denk, echt ontzettend interessant allemaal, zeg. Van die lampen opbouwen voor, om te filmen en dan ga je dus filmen o, hoe je dat kan... Nou goed, dat, ja, dat ging mij, zeg maar. Maar goed, ze hebben adem, ademloos zijn en zitten kijken... mijn kinderen van uh, 12 en 14. Goed, wat ze daarvan leren. Ik weet het niet. Ik hoop dat ze er wel iets van meepikken. Goed, straks nog veel meer technisch vernuft zie ik... Ja, ik zie wel ja, interessante dingen. Leid. En het laatste plaatje voor 9 uur. Straks erop weer, weer de overzicht wat er gebeurde door de jaren en op deze datum. is dus vandaag 26 november. Er zit weer leuk geschiedenis aan te komen. Eerste, laatste plaat dus. Nee, die hebben we gehad. Gek, let eens even op. We hebben gisteren de we hebben zeg maar een redactievergadering gehad. Toen oh zouden ja? we oh, die stoppen Sorry. met deze plaats. Phoenix. I don't know what it means to me, but it's hopeless, hopeless. Gotta get you home, could be with anyone. I think of what I've done, oh, you know it all. I do possess Sometimes they own me too What they gonna do to me I think it's hopeless, hopeless What I can't explain I'm sure you get it well Since I always wanted I always wanted you Everything Is everything pas geleden op een andere adres die Ik denk, nou, die ga ik gewoon weer eens even draaien. Dat is een schijnig plaatje. Everything is everything. Ja, uh, afgelopen nacht is Filo Castro overleden. Hij was negentig. Was de oud-president van Cuba. En hij is al een aantal jaar niet zo actief meer. Hij laat zijn gezicht maar af en toe wel zien met toespraken zo. Zijn broer heeft het overgenomen. Die is een stuk jonger. Ik zou er nou toch wel graag weer heen willen, hoor. Het is zo'n tof land, met al die oude auto's en zo. Ja, dat is wel waar, maar goed... Oh. Uh, hij is toen in uh, 1952 aan de macht gekomen. En uiteindelijk wilde hij dit uh, socialistisch maken. Voor iedereen gelijk. En iedereen had gelijke kansen. Maar het liep toch heel anders af. Spreek je zo? Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst.